Welkom to Global House Vibes with DJ Mauzo. Global House Vibes with DJ Mauzo. The exclusive Nightwalk mix on CFM. Zaterdagavond, zondagochtend, is maar hoe je bekijkt, we zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. Dat betekent tot aan één uur het beste van dance in de mix. En vanavond bij onze eigen resident DJ Mauzo, met het beste van dance. En dan uh, kan je eigenlijk verklappen, bijna alle plaatjes... Uh, dus we zeggen geniet mee, het komende uur DJ Mauzo live in de mix hier op de radio. I'm in like Ja. Bum bum bum bum bum